Dooral Megens met het NOS-journaal. De Surinaamse president Santoki wil dat het Openbaar Ministerie... uitspraken van oud-president Boutersen onderzoekt. Het gaat om uitspraken die Boutersen maandag deed op een bijeenkomst van zijn NDP. Hij zei toen dat het land onder de huidige regering... 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd... en dat dit soort dingen alleen met wapens weggehaald kunnen worden. De regeringspartijen veroordeelden de uitspraken dinsdag al. Ze werden opruiend, contraproductief en polariserend genoemd. Na een telefoongesprek van ruim een uur tussen de Britse premier Johnson en Europees Commissievoorzitter von der Leyen is er nog steeds geen oplossing in de brexit onderhandelingen. Na afloop zei von der Leyen dat de onderhandelaars Barnier en Frost morgen weer verder praten. Er zijn nog aanzienlijke verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU als het gaat om eerlijke concurrentie, bestuur en de visserij. Voor 1 januari moet er een akkoord zijn. Als dat niet lukt komen er op veel producten heffingen. Net als in Nederland is ook in de Belgische winkelstraat de grote drukte vandaag uitgebleven. Het was in België de eerste zaterdag nadat alle niet-essentiële winkels weer open mochten. Alleen in Brussel leidde de heropening tot wat problemen. Daar hield de politie de Nieuwstraat deels afgesloten. Volgens het Veiligheidsberaad in Nederland waren ook hier geen grote problemen. Voorzitter Bruls zei dat het beheersbaar druk is gebleven. De weggestuurde AZ-trainer Arne Slot noemt het in een reactie een harde klap dat het goede seizoen op deze manier eindigt. Hij werd vanochtend op staande voet ontslagen omdat hij met Feyenoord onderhandelt om daar de opvolger te worden van trainer Dick Advocaat. Slot wil daar verder niet inhoudelijk op ingaan. Het weer zijn opklaringen en de temperatuur zakt snel richting het vriespunt. Vannacht liggen de minima tussen de 0 en min 3 graden. Daarbij kan vooral in de noordelijke helft van het land mist ontstaan. Morgen is het rustig en zonnig. In het noordoosten kan de mist hardnekkig zijn. En het wordt morgen hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file richting Zaanstad... bij Durgerdam, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zit zin in Zandvoort. In ZFM. ZFM. With new. The Nightwalk. Mario Zanford. Welcome to Nightwalk's main stage. The Fest House, Club, Tech House, Deep House, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Hosted by Mario Zanford.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 Jozang voor zaterdagavond op ZZFN. De party update. Nou, uh, weinig kansen. Want uh, het is uh, corona-tijd. Het schijnt dat we binnenkort uh, in januari al gaan beginnen met de vaccinaties. Maar daar zijn nogal een, uh, ja, een hoop uh, gezeur over. Want ja, hè, ik weet niet of je de griepprik kent. De grieprek kent. Nou, daar hebben ze jarenlang over moeten nadenken: testen en oefenen. En testen en uitproberen. Testpersonen misbruiken. En uh, ja, en corona, dat doen we even in een paar maanden: maken we een vaccin. En dat werkt. Ja, voor een uh, 95%, maar wat er gebeurt over 5 of 10 jaar met je met al die gifstoffen, dat weet niemand. Dus, hè, eh, coronatijd, anderhalve meter afstand... en uh, verplicht motkapjes uh, dragen in uh, publieke ruimtes. Nog wel een hoop gedoe, om, maar uh, als je hem niet op hebt... in de winkels moet je hem op. Alhoewel uh, de Jumbo en de, de, de, de, de Albert Heijn... die hebben gezegd van, we gaan mensen niet weigeren. Want ja, elk dubbeltje wat je uitgeeft in de supermarkt... is toch weer geld, hè? En uh, de supermarkten verdienen bakken met geld met uh, coronatijd. Want iedereen blijft thuis. Dus extra chips, extra wc-rollen, je weet het wel. Hè? Maar uh, ja, feestjes... Die zijn er al eventjes niet. Voor de muziek als opening van Discotronic en AP, uh, HP Wins. Met Ladies Night, een nieuw disco mix. Onlèst zo meteen Samveld, Karma Child. Kraantje Papi komt eraan. Weer een nieuwe plaat gemaakt. Maar eerst hoor je hier woe met You Got Me. You got me To make you move, it's right here on the nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C C C C, -C FM FM FM Fab Fix Bits Um A crane on there, heist young stung physio nair, been a poonetta. Yo her, waar is de poeder, dan Hij keeps het pimpin. Slap it, vertel die loeder van hoe goed we drinken. Gug, gug, gug, gug, ah. gug. Ben aan de waterkant aanbeland. Smoken ze Murpho de Mermaid. Ze gingen mijn waterhoofd. Dus beloof voor mijn birthday. tot ik als vissen kom. Of ik tot vissen kom, geen idee, maar ik wist het gisteren nog en nu piss ik erop. 3x3 is 9. Nou en? Ik heb een wiskunde docenten getonkt in een ver verleden. Mm, nou dat was delen Lag in een deuk en dan de breuk Ik heb er niet ge... <coughs> Shit, wat zeg ik, nou? Ik ben een flinke naam, net als Yusuf Genawi Maar dan een Yusu En from the bottom Net als Aubrey Two dope boys in een GLA Dat zijn... Ralex, bitch En Little Crane hey, We klappen door de boxen in je wonen Op je knieën voor de ongekomen tonen We lopen zo de zaal in Yes, yes, y'all in Ja, bro, we own door de boksen in je wonen. Op je knieën voor de ongekroonde koning. We lopen zo de yes, yes, y'all in, y'all be on, it's zone. in. Mijn milkshake bracht, little cranny naar het park, ze heeft me gedrogeerd en toen geknepen in mijn ballen. Ik werd ergens rond de klok van negen wakker, toen op de fiets gestapt en in de stad saté gaan chappen. Akker er op de Champs-Élysées met de kracht van FC, welkom op mijn achtste cd. Ik weet soms niet meer van voren hoe ik van achteren heet, wie ik s'nachts heb gedate of van achteren date. Nou, hartstikke idee. VN'n met een hekel aan. Ik zit liever thuis zonder geluid met twee handen op mijn kruis Amen, twee handen in mijn haar, manen Axel, fucking tijger, tranen, laat me Ben niet geboren, maar gescheten op een paal Door een zieke meel die zich niet verveelt Casa keeps it real, die met je tieten speelt En een beetje liefde deelt Was getekend, je wiepie van de eeuw hey, We klappen door de box en in je wonen Op je knieën voor de ongekroonde koning We lopen zo de zaal in. yes, yes, y'all Of je knieën voor de ongekroonde koning We lopen zo de en yes, yes, y'all en Ja, yeah, broeder, we on, I'm I like the way you work it, Eén dikke reet Kom met je oor en dan fluister ik hoe mijn snikkel heet Of is dat ongepast op jullie eerste Tinder date? Ik ben op ecstasy en appertering heet Sta op de bar in de shooters en zing Weekend zo gênant dat zelfs Koeman niet kent Hij zal wel denken het gaat niet goed met die vent Omdat ik continu blijf roepen hoeveel schoenen ik heb Hallo, ben een volwassen vent met tattoos van turtles Ik gooi mijn ballen op straat op zoek naar die squirtles Gotta catch em all op een festival Kakken op een dixie het papier onder mijn testicles Vastgeplakt, een vast bedrag ook voor de vaste klant Ik moet nog steeds met een minuut of 10 Dus ja, daar wordt het lastig van High on een volle tent, daar word ik angstig van. Mike, maak af en pak de bus richting de achterstand. Hey, hey. We klappen door de boksen in je wonen. Op je knieën voor de ongekroonde koning. We lopen zo de zalen, yes, yes, y'all in. Ja, broeder, we own it, in. We klappen door de boksen in je wonen. Op je knieën voor de ongekroonde koning. We lopen zo de zalen, yes, yes, y'all in. En uh, Tabita met de Best Days. En daarvoor de laatste geniet van een Kraantje Papi met de uh, ongekroonde koning. En uh, Brian May is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ventilatiesysteem... voor concertzalen en soortgelijke ruimtes. De Queen-gitarist was onlangs in het Apollo Theater in Londen... om het door hem uh, bedachte systeem te testen. En uh, ja, mijn laat, uh, laat woensdag wist hij op uh, Instagram te weten... te laten weten dat hij onlangs wakker werd met een idee voor zo'n systeem. Een luchtstroomsysteem om theaters weer veilig genoeg te maken. En om alle concerten net als vroeger weer te laten plaatsvinden. Zo schrijft de 73-jarige gitarist, die in 2007 promoveerde tot de astrofysicus. En ook nog scheikunde en uh, wiskunde studeerde. En dat allemaal op die leeftijd. De queen gitarist is met drie experts om de tafel gaan zitten... en samen hebben ze hun huidige ventilatiesysteem... in het Apollo Theater bestudeerd. En ook enkele theorieën getest. Hoe zijn bedachte systeem eruit ziet, dat uh, gaat hij natuurlijk niet vertellen. Want uh, er moet nog patent opgezet worden waarschijnlijk. Maar uh, ja, het is... voor van de week op scholen. Ik moet je gewoon een dikke wintertrui aan. En de thermokleding, want er staan alle ramen open... om het een beetje te ventileren. Maar uh, misschien hebben uh, Brian mee de oplossing gevonden. Zien we hebben antwoord, de Nightwalk. Onderweg uh, geen party-update... Want ja, er zijn geen feestjes. We zijn er wel druk mee bezig. Want de uh, Ticketmaster die wil uh, dat iedereen straks getest wordt. En als je kan bewijzen dat je geen corona hebt... dan uh, mag je naar binnen op een feestje. Dus uh, hoe dat allemaal gaat lopen... we je zeker op de hoogte hier bij ZFM's antwoord. Doe met muziek. Shuyu Okino. U zingt uh, Navesha Daya, Met Still in Love. Je hoort de Alayo en Gallo remix. Is the Nightwalk mainstage. Only on CFM, CFM, CFM. Stelde over de Grammy Awards, die, uh, ja, al die, uh, al die mensen die genomineerd zijn. Nou, de organisatie van de Grammy Awards laat weten dat ook zij verbaasd zijn dat The Weeknd dit jaar niet is genomineerd voor de Grammy Award. De zanger liet kort na de bekendmaking van de nominaties weten dat hij een nominatie had verwacht en noemde de organisatie daarom corrupt. Harvey Mason Jr., dat is de directeur van de Grammy Award organisatie, zegt dat er dit jaar een record aantal aanmeldingen voor de nominaties van de jaarlijkse muziekprijzen was. We hebben vernomen dat The Weeknd teleurgesteld is dat hij niet is genomineerd. En ook ik was verbaasd en voel me daarom, uh, voel ik met hem mee. Zo zegt uh, meester in gesprek met Variety. De muziek die hij dit jaar uitbracht was uitstekend en zijn bijdrage aan de muziekwereld verdient grote lof. The Weeknd oogde dit jaar veel lof voor zijn album After Hours en scoorde meerdere hits, waaronder Alone Again en Blinding Light. Hij won eerder al drie Grammy Awards, onder meer voor zijn nummer Earned It. En Beyoncé die krijgt dit jaar de meeste nominaties. Daarom is ze onder meer genomineerd voor prijzen in de categorie beste opname en beste lied. En ja ik, uh, ja, ik zeg ook een beetje, volgens mij zijn ze corrupt, want uh, Beyoncé doet het in Nederland gewoon helemaal niet goed. Hè? Je hoort echt weinig van haar en uh, ja, de weekend doet het wel erg goed, maar uh, ja, eh, volgend jaar meer kansen. CFM antwoord door naar de muziek, want daar zie ik je aan je radio gekruist. Gekluisterd moet ik zeggen. G.W. Harrison met Hear My Soul, je hoort het hier op CFM in The Nightwalk. Mind your own business and let me free. What's that crap, Papa? Know it all. I got my own life, you got your own life. Leave your own life and set me free. Mind your own business and leave my business. You know everything, Papa. Know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop. Ja, dat was David Kino met Set Me Free en daarvoor hoorde Furious met Follow Me, de Harry Romero Club Mix. En ze werden de partij voor de Nightwalk 10, deze week op 10. Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go, samen met de Mark Ibassi. E. Op 9 Mark Knight, een Mes en Tasty Lopez met All for Love. En wacht. G. Varris en ATC met Are You. Op 7, Technesia, Green Velvet en Sugar De David uh, Pang Extended Mix. Op 6, Soleil's. Met So Hook on Your Loving. Op 5, Mauer Met Set You Free. featuring Faber. Op 4, Louis Vega. Ook met de Martinez Brothers. Met de Let It Go. Alleen dan in de Dum Dum remix. Op 3, Pax en Gorgon City met Alive. Week deze week de nummer 1 van vorige week en die week daarvoor, en die week daarvoor Jan Smeet en Gas uit, uh, uit Nederland met Thin Line. Dat betekent deze week een nieuwe nummer 1. Armin van Helden samen met Chris Lake, Hugh Arthur Baker met The Answer. Die wordt hem nu op CFM zandvoort in de Nightwalk. Chris Lake en Armand van Helden met The Answer. De plaat gekoord van de veteranen Diepes en Kool. Nee, Clivers en Kool moet ik zeggen. Met de deeper love. En nu hebben van ervan gemaakt. Crazy, uh... nee, my lips. In de Cheesecake Boys, deeper mix. De laatste geniet van een kras Ibiza. En tot zover... tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10 uur.